1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Europese Unie boycott olie uit Iran. Oorlogsmonument Westerbork vernield. En energiebedrijf Delta ziet voorlopig af van een tweede kerncentrale in Zeeland. Buien vanmiddag met kans op hagel en onweer. Vrij veel wind. En het wordt een graad of zeven. En ook vanavond is het buiig. Morgen dan eerst wat zon, later bewolking. En in Zeeland wat regen. Het wordt morgen ongeveer zes graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... hebben een olieboycott opgelegd aan Iran. De EU wilde druk opvoeren... omdat het land weigert zijn nucleaire programma stop te zetten. Iran bouwt volgens de EU aan een atoombom. EU-buitenlandchef Catherine Ashton die hoopt dat Iran nu weer snel wil onderhandelen. The pressure of sanctions is designed to try and make sure that Iran takes seriously our request to come to the table and meet. Iran-correspondent Thomas Erdbrink, Thomas, hoe hard gaat Iran die boycot merken? Nou, toch wel vrij hard. Europa, Europa koopt ongeveer 18% van de Iraanse olie. Um, en uh, wat we nu al in Iran zien, is dat de prijs van de riaal enorm aan het kelderen is. Dat is al een paar weken geleden gebeurd... toen Amerika ongeveer soortgelijke sancties ondertekende. Nou, nu Europa dit ook doet, zie je dat de munt... die toch een beetje gekoppeld is aan het olieinkomen van de Iraniërs... echt in onder gaat. En dat voelt natuurlijk uh, uh, de staat, maar nog veel meer de gewone Iraanse burger. De bedoeling is natuurlijk dat Iran zijn beleid gaat bijstellen... afziet van het nucleaire programma. Maar ja, gaat het beleid ook aangepast worden? Hoe denk je dat er wordt gereageerd? Nou, voor de Iraanse leiders is het heel moeilijk. Ze hebben eigenlijk hun, hun, hun lot verbonden aan het nucleaire programma. Ze hebben het nu al bijna tien jaar hand en tand verdedigd. Uh, Europa uh, ja, volgt hiermee toch eigenlijk de Amerikaanse lijn. Die zet de Iraanse leiders in de hoek. Uh, maar geeft ze ook weinig uit, uh, uitwegmogelijkheden. Als u nu akkoord gaat met een deal, zoals mevrouw Ashton die, uh, die voorstelt... zoals ze net zegt, uh, dan betekent dat enorm gezichtsverlies binnenlands... en misschien wel een uh, ja, begin van een uh, ja, erosie, verder erosie van hun macht. Dus daar zullen ze toch niet we wachten af hoe dat gaat. Thomas Uitbring, dankjewel. In Westerbork is het oorlogsmonument vernield in het dorp. Volgens burgemeester Jan Broertjes gaat het mogelijk om metaaldieven. Dat monument bestaat uit twee sokkels met teksten... en een beeld in de vorm van een twee meter hoge bronzen vlag. En de burgemeester zegt dat het beeld van, en van enkele honderden kilo's... waarschijnlijk omver is getrokken met een auto. En die bronzen vlag is blijven liggen. Het internationaal strafhof in Den Haag begint een strafzaak tegen vier hoge Kenianen... ...wegens misdaden tegen de menselijkheid. Die Kenianen worden ervan verdacht dat ze hun aanhangers hebben opgehitst... ...na de presidentsverkiezingen van 2007. In de nasleep van die verkiezingen kwamen 1200 mensen om het leven... ...en 600.000 mensen werden op de vlucht gejaagd. De verdachten hoeven zich vooralsnog niet te melden bij het tribunaal. The The accused, which Twee gedaagden zijn vicepremier Kenyatta, dat is de zoon van de eerste president van het land, en oud-minister Rupo, die willen zich volgend jaar beide kandidaat stellen voor het presidentschap. De politie in Kenia is intussen in de hoogste staat van paraatheid, gevreesd wordt dat dat besluit van het strafhof tot nieuwe onlusten in Kenia leidt. Ja, dan het nieuws over die tweede kerncentrale in Borselen. Die kerncentrale is op de lange baan geschoven. Energiebedrijf Delta ziet komende jaren geen mogelijkheid... om uh, die nieuwe centrale in Zeeland te gaan bouwen. Hendrik willem die volgt dat allemaal. Die aanvraag van de vergunning is in december al uitgesteld. Henrik Willem, gaat die bouw nu eigenlijk helemaal niet door? Nou, Delta houdt nog een hele kleine mogelijkheid open en schrijft in een persbericht dat zojuist is binnengekomen dat er de eerstkomende twee à drie jaren geen tweede kerncentrale komt. Maar ja, je kunt toch niet anders zeggen dan dat dit een behoorlijk definitief besluit is. Als redenen worden aangegeven dat de overcapaciteit is op de elektriciteitsmarkt. De prijzen voor stroom die zijn erg laag. Er dus is dus gewoon niet echt vraag naar stroom. En Delta kan feitelijk geen geldschieters vinden. En daarom zijn dus vandaag de aandeelhouders van Delta geïnformeerd. Wat betekent dat nou voor zo'n bedrijf? Wat moet je je daarbij voorstellen?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 voor een tweede kerncentrale in Borselen. Hendrik Willem-Hofs. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een proef in Dordrecht, in het Albert Zwijtse ziekenhuis. Die gaan een proef doen met patiënten die geen reanimatie willen. Die patiënten krijgen een rood polsbandje om. Dan is het in een noodsituatie meteen duidelijk... dat artsen niet hoeven te reanimeren. Van het is medisch specialist... bij het Albert Zwijtse ziekenhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dat nodig, zo'n proef? Want het is toch al duidelijk wie er nou wel of niet gereanimeerd wil worden? Uh, ja, dat, dat, uh, dat, als je dat goed organiseert is dat zeker duidelijk. Uh, en dat was nou precies de kneep in, uh, in dit geval. Uh, we hebben natuurlijk wel pogingen gedaan om het goed te organiseren. Uh, patiënten die niet gereanimeerd wensen te worden... meestal in overleg met hun uh, behandelende dokter in ons ziekenhuis... die gaven dat wel te kennen. Maar of je dat ook precies weet op het moment dat er gereanimeerd moet worden... Is, het, uh, is een andere vraag. Het kon dus voorkomen, en het is helaas ook voorgekomen... dat er uh, mensen die niet gereanimeerd wilden worden, alsnog uh, wel werden gereanimeerd... omdat er onzekerheid bestond uh, uh, over de, de wens van de patiënt. De patiënt als zodanig werd niet uh, meteen herkend. Dat Want de vermelding, de vermelding staat nu in het dossier, hè, zoals het normaal gaat. Ja, de vermelding stond, doen, stond uh, altijd al in het dossier, uh, soms ook niet. Hè, dan was het vergeten, ook, ook dat nemen we natuurlijk nu mee... Uh, maar als het dossier niet aanwezig is op de kamer waar de patiënt gereanimeerd moet worden... en dat is natuurlijk een hele acute zaak. Hè. U moet zich voorstellen dat is een, een kwestie van uh, nou, split seconds... waar je uh, geen uh, tijd verloren moet gaan door nog eens even naar, naar een uh, dossier te gaan zoeken. Dus dat, dat was ons dilemma. Uh, we, we, we begonnen wel eens ergens aan en dan bleek je achteraf daar spijt van te hebben. Uh, en niet wij alleen, maar de patiënt in kwestie natuurlijk ook. Uh, en de, en de uh, familieleden. En wat is nou het moment waarop u vraagt, zeg, wilt u nou gereanimeerd worden of niet? Wilt u zo'n bandje of niet? Gelijk bij binnenkomst. Nou, als het, uh, als het uh, een, een geplande opname, dan uh, gaat dat via de afdeling opname. Daar wordt een, een, uh, een folder uitgedeeld waar men dat allemaal in kan lezen. En als men niet gereanimeerd wenst te worden, dan volgt er altijd een gesprek met de behandelende dokter. Uh, dat, hebben we, dat is eigenlijk ook makkelijk af te dekken. Het wordt wat moeilijker als je via de spoedeisende hulp wordt opgenomen. Dat is meestal ook een situatie met sirenes en gedoe. Uh, maar dan is de spoedeisende hulp wel goed in staat om dit uh, op te vangen... En, uh, en de personen die niet gereanimeerd wensen te worden te, te herkennen. Uh, meestal omdat er ook wel mensen meekomen. Ja. Uh, het, het probleem kan nog wel eens liggen in de personen die kruipt door, door naar uh, afdelingen worden gestuurd van het Poderkidnieken. Uh, maar daar hebben we dan nu de, uh, de afdeling secretariaten voor. Die gaan daar scherp op letten in de toekomst. Nou, okay. En nu dan de bandjes waar u de 15e februari mee gaat beginnen. Nou, ben benieuwd wat eruit komt, meneer Rexhagen. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. De Nederlandse economie gaat een uh, moeizaam jaar tegemoet. De economie zal niet groeien, maar gaan krimpen. De werkloosheid gaat oplopen, de huizenprijzen zullen verder dalen... en dat zijn allemaal sombere geluiden van het economisch bureau van ING Bank. Charles Kalshoven is econoom bij ING. Goedemiddag. Ja, het gaat natuurlijk niet goed, dat wisten we al, maar u, u maakt het wel heel weinig rooskleurig. Hè? Hoe komt dat dat het allemaal zo slecht gaat? Uh, nou ja, het is inderdaad een, een, een, een matig jaar. en uh, ja, Het heeft voor een belangrijk deel uh, te maken met, uh, met uh, de eurocrisis. Hè? Die, uh, die tast het vertrouwen aan, uh, niet alleen uh, in Nederland, maar ook uh, in de landen om ons heen. Uh, dus dat betekent dat, we, dat de export stagneert en dat uh, ja, de consumptie uh, en ook de investeringen van bedrijven, dat die, dat die gaan krimpen. Ja, dat draagt allemaal niet bij aan, uh, aan, uh, aan de economie. Dus dat betekent dat, dat de economie daardoor krimpt. En wij gaan dat dus nu ook echt merken en voelen? Ja, ja zeker. Kijk, ik bedoel, de, de economie was nog niet hersteld uh, van de vorige recessie. En nu krijgen we de volgende al, uh, al voor de kiezen. Uh, ja, als je in 2009 zag dat, uh, dat de koopkracht nog toenam in een jaar waar het eigenlijk heel slecht uh, ging. Ja, en nu, uh, nu krijgen we te maken met het uh, derde jaar uh, waarin de koopkracht op rij daalt. En ja, de werkloosheid die, uh, die zit nu al op de, de piek van de vorige recessie en ja, die gaat nu nog verder stijgen. Ja, en uh, de, de werkloosheid stijgt, huizenprijzen dalen, uh, nou een en al uh, ellende. Noemt u eens een lichtpuntje, want dat hebben we ook nodig. Op zich, uh, lichtpuntjes kun je natuurlijk wel, uh, wel noemen. Kijk, wat op, op zich aan meevallen is, is dat, uh, dat het beeld in Amerika wat minder slecht lijkt te zijn dan, uh, dan eerder gedacht. Hè. Het lijkt erop dat Amerika een recessie kan ontkomen. Uh, in Duitsland zie je dat Duitsland toch wat uh, kan profiteren van, uh, uh, van groei in Azië. Nou ja, indirect uh, kan Nederland daar ook weer van profiteren en nou ja goed, en de eurocrisis die uh, ja die lijkt nu uh, ja, toch wat minder uh, het, uh, het vertrouwen aan te tasten dan die uh, uh, eind vorig jaar uh, heeft gedaan. Dus ja, daar zouden we ons ook aan, uh, aan moeten kunnen vasthouden. En de zachte winter, hè? weinig stookkosten. Uh, ja, zeker. Nou ja, wat, wat, daar zien we echt dat, uh, dat uh, ja, consumenten hebben, hebben iets van, uh, van 15% minder uh, aan energie uh, uitgegeven in het vierde kwartaal. Uh, omdat het echt een stuk warmer was. En, uh, nou goed, en uiteindelijk, uh, dat gaan we pas zien op de, op de eindafrekening. Maar, ja. En die gaat natuurlijk over, de, over het hele jaar. En over het hele jaar zie je toch dat we consumenten iets van 9% minder uh, uh, hebben uitgegeven aan, uh, aan energie. En dat is toch gauw een, een meevaller van 100 euro of zo. Nou, toch weer een lichtpuntje in verder vrij somber verhaal, meneer Kalshoven van ING. Dank u wel. Graag gedaan. De politie heeft begin deze maand een 24-jarige verdachte... van de aanslag op de rechtbank van Amsterdam aangehouden... met die granaatwerper. Het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd. Man van 24. Die aanslag werd op 21 september gepleegd met die granaatwerper dus. En de aanhouding werd stilgehouden in het belang van het onderzoek. Sport. En Leighton Hewitt is aan de gang. laatste partij, achtste finales van de Australian Open... tegen Novak Djokovic. Hoe staat het ervoor, Marcella? Ja, uh, heel eenvoudig. 6-1-4-2 voor de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Een oh. beetje zoals verwacht. Het is uh, vecht tegen de bierkaai voor Leighton Hewitt. Uh, 15.000 Australiërs uh, zijn wat stiller dan anders want ik denk niet dat het voor hem gaat lukken, maar al met al een vierde ronde Australian Open in eigen land, ik denk op zich een hele goede prestatie van Hewitt. Maar goed, het is nog niet afgelopen, Zij zijn 4-2, dat wel duidelijke scoren voor Djokovic. Ja, Djokovic kan nog bevangen worden door de hitte, want het is verschrikkelijk heet, hè? Ja, maar het is nu 11 uur s'avonds, oh. maar goed, let wel, het is nog steeds 27 graden. Maar overdag waren het wel temperaturen van ruim boven de 30, 35 graden, daar moesten ze in spelen, dus het was enorm heet. Ja, wat zijn voor jou de verrassingen in die kwartfinale? Nou, bij de Mannen, dus eigenlijk die Nishikori, die van Tsonga, won in vijf sets. Nou, ja, de, precies, de Japanner. En uh, bij de vrouwen heb je twee speelsters die verrassend in de kwart staan. Makarova, de Russin, die van Williams, dus won. Maar eigenlijk vind ik nog verrassender de Italiaanse Sara Errani. Helemaal onbekend. En eigenlijk heeft zij geprofiteerd van uitschakelingen van geplaatste speelsters... Tegen, wij, tegen wie zij niet hoefde te spelen, zoals Sam Stoser. Maar zij versloeg dan weer degene die hen hadden verslagen. Dus zij is lekker er doorheen gewandeld. Nou, even kijken wat het wordt straks met uh, Djokovic en Juwe. Uh, Dankjewel, Marcella. Bij even een ander sportbericht. heerenveen speler Darryl Janmaat. Die heeft voor zijn rode kaart in het duel met de graafschap. een schikkingsvoorstel gekregen van twee wedstrijden. waarvan één voorwaardelijk. Heeren Veen kan het voorstel accepteren. Uh, of ze kunnen het niet doen, of de zaak voor laten komen bij de tuchtcommissie van de KNVB is 13 overeen. de hoofdpunten van het nieuwste De Europese ministers van buitenlandse zaken hebben een olieboycott opgelegd aan Iran. De politie heeft begin deze maand een 24-jarige verdachte aangehouden... van de aanslag op de rechtbank van Amsterdam. En energiebedrijf Delta ziet voorlopig af van een tweede kerncentrale in Zeeland. Plannen gaan voor zeker twee of drie jaar de kast in. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Goedemiddag allemaal, in hoeverre heeft de crisis invloed op de modewereld? Zakelijk en creatief? De vraag stellen we aan het begin van een nieuwe Amsterdam Fashion Week. Het de eerste deel van het radiodagboek van Gordon... die vanaf deze week met L.A. De Voices in het theater staat. En dat is voor Gordon al een overwinning op een ervaring uit het verleden. De laatste keer dat ik een poging ondernam was 13 jaar geleden. En toen moest ik een dag voor de grote première in Hoofddorp. dat zal ik echt mijn leven nooit meer vergeten... moest ik alles afzeggen vanwege een acute aanval van Reuma. Het was traumatisch. En dan straks na half twee is er standpunt De stelling dan, het beleid van staatssecretaris Bleker... is schadelijk voor de natuur. Die natuur verdient beter dan wat Bleker wil. Dat vinden althans de oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks. Zij komen daarom vandaag met een wetsvoorstel... om de natuur in Nederland te behouden. De zogeheten ecologische hoofdstructuur en Natura 2000... moeten gewoon doorgaan. En de bezuinigingen op de natuur moeten worden teruggeduid. Dat willen die partijen. Zijn Blekers natuurplannen onvermijdelijk... of brengt zijn beleid grote schade toe aan onze natuur...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 Als gezegd, deze week begint weer de Amsterdam Fashion Week, maar de vraag is of die wel zo feestelijk wordt. Ook in de modewereld slaat de crisis keihard toe. En hoe merken we dat dan? En gaan ontwerpers anders werken door deze crisis? En dus is de vraag, wat is de invloed van de crisis op de mode? Ik praat erover met Cécile Narings, hoofdredacteur van El. Goedemiddag. Goedemiddag. Beetje zin in de Fashion Week? Ja hoor, altijd zin in mode. <laughs> ja, maar het is toch anders denk ik dit jaar, hè? Nou, dat valt wel mee. Amsterdam is natuurlijk uh, een hele kleine Fashion Week in vergelijking met, uh, met Milaan of Parijs. Uh, en het is ook niet zo dat de invloed van de Amsterdam Fashion Week nou heel groot is. Uh, niet op het Nederlandse straatmodebeeld en zeker niet uh, internationaal. Nee. Maar waarom kan je dan bijvoorbeeld merken dat de commercie meer invloed krijgt? Je merkt het uh, eigenlijk in de Amsterdam Fashion Week dat bijna elke show gesponsord is. En uh, dat er ook uh, commerciële merken optreden. Uh, en dan heb ik het echt over confectiemerken, niet zozeer uh, modehuizen. Ja, dus dat is, dat is op, op zich leuk voor het publiek, maar dat heeft eigenlijk niks met mode te maken. Nee, heel weinig. En dus moet je eigenlijk echt voor de mode naar Parijs, Milaan, Londen, New York, de grote vier. Ja, de, voor, de, voor de mode die wereldwijd van invloed is, dat wel, ja. Ja, en, en uh, hoe merk je daar dan iets? Want er zijn natuurlijk ook alweer shows geweest. Ja, we gaan nu uh, volgende maand begint het in New York. En dan gaan we kijken naar de wintermode voor 2012. Maar we merkten het uh, voor de af, de shows voor komende zomer, dat er uh, dat juist een overdreven blije sfeer hing. En dat er echt werd teruggegrepen op vroeger. Voor een deel zijn de jaren 20 enorm van invloed. En voor een deel de jaren 50. En heel veel uh, tropische kleuren. Echt uh, ontzettend blij ben ik op het hysterische af. Dus, dus eigenlijk heel kleurig. Ja, de rocklengte is dan wel weer wat, wat lager aan het worden. Geen echte minirokken meer. Maar dat, is, uh, dat zou ook samenhangen met, uh, met de economie. Ja, hoe zit dat precies? Als, als de crisis uh, groot is, dan is de rok langer? Ja, er is in 1926 door de Amerikaan George Taylor de Hamline Index bedacht. En die heeft uh, nou ja, voorspeld dat naarmate het slechter gaat met de economie de roklengte daalt. En dat uh, is in 1929 uh, ook daadwerkelijk gebeurd. Lager dan dat is het eigenlijk nooit meer geweest. En dat zou je nu ook wel weer terug kunnen zien. Ja, maar daarentegen staat dus ook dat het... Dat, want je zou denken, crisis, nou, sombere kleuren. Maar dat is dus niet zo. Daar zetten we ons tegen af tegenaf, door juist heel kleurige uh, mode te, te ontwerpen. Ja, het is natuurlijk ook de, de laatste shows die ik gezien heb... waren dan voor de komende zomer. En dat is uh, sowieso al veel kleurrijker. Maar het is, uh, het is bijna het is heel pastellerig en heel lief. Een heel, uh, heel grote bloemen, een beetje van die Hawaii-kitsch. En dan ook nog wel met een jaren 50 silhouet of juist met zijn jaren 20, uh, zo'n lage taille. En dat is, uh, dat is eigenlijk wel weer uh, wel heel vreemd dat dat nu weer uh, naar boven komt. Nou, is een crisis op zich nooit verkeerd? Want daar kun je in, zeg maar, met beperkte middelen, kan je dan toch ook hele, hele mooie nieuwe dingen uh, creëren. Is dat in de mode ook zo? Ja, ik denk dat zeker de kleine, uh, onafhankelijke ontwerpers... veel meer uh, zich kunnen permitteren en uh, wat creatiever zullen zijn. Maar de grote huizen moeten toch verkopen. Die zullen zich, denk ik, meer toe gaan leggen... Op, uh, op de items die het toch altijd al goed doen. De zaken waar je veel geld voor neerlegt... maar die hun waarde behouden, zoals hele dure Hermes of uh, Chanel-tassen. En ik denk dat ze dan juist niet gaan experimenteren. Want uh, mensen kopen dan toch liever iets waar ze heel lang plezier van hebben... Mm -hmm. dan dat ze hun geld uitgeven aan een, een heel frivol niemandalletje. Dus voor de grotere namen wordt het juist minder creatief... Maar meer economisch ja, dat, dat, maar Het is voor een deel ook, uh, ook wel heel grappig om te zien... dat uh, natuurlijk de crisis is niet, niet wereldwijd is. Er zijn juist van die emerging markets... zoals uh, China en Rusland en juist ook uh, Zuid-Amerika... waar ze dan allemaal hun nieuwe winkels gaan openen... en daar hun, uh, hun pijlen op richten. En je ziet, ook al uh, ontkennen modehuizen het... maar je ziet dat er ook twee soorten collecties worden ontworpen. Voor een deel... Voor het, voor het oude geld of voor, voor de mensen die, die al langer meedraaien in de mode, de oude markten. En voor een deel echt voor de nouveau riche. Het is allemaal wat schreeuwer, veel meer logo's. Hmm. Ja. Laten we het eens vragen aan Esther Meijen. Goedemiddag, Esther. Goedemiddag. Modeontwerpster. <coughs> eh, ja. eh, je hebt zelfs een speciale crisislijn ontworpen, begreep ik. Waarom eigenlijk? Nou ja, een crisislijn is het niet. Mijn label heet New York en mijn nieuwe collectie heet inderdaad Crisis. En uh, die is inderdaad geïnspireerd op de financiële crisis wereldwijd. En uh, hoe die zijn weerslag heeft op ons allemaal. Maar ook uh, vooral op uh, jonge ontwerpers en kunstenaars. Hoe zien we die crisis terug dan in die ontwerpen? Um, sowieso zijn alle items multidraagbaar. Dus uh, dat kan zijn uh, aan afritsbaar, reversible. Wel op simpele manieren. Uh, je ziet het terug in de prints. We hebben vuilniszakken prints ontworpen, uh, zelf op stof laten printen. Uh, en voor een groot deel is de collectie ook unisex. Dus mannen en vrouwen kunnen het ja. dragen? Dat is ja, nou, eigenlijk heel economisch bedacht ook dan. Ja, kun je eigenlijk je kledingkast uh, <laughs> samen, je delen. samen delen moet inderdaad. Je, moet ja. je wel dezelfde maat hebben. Precies. Ja. <laughs> dat is nog wel een probleem misschien. <laughs> um, werk jij, merk jij in je werk ook dat het uh, economisch moeilijk gaat... Om een, om een voet aan de grond te krijgen? Ja, dat sowieso. Ik denk dat uh, jonge ontwerpers in Nederland... Het zou je zo moeilijk hebben om uh, te verkopen, om uh, dat op te zetten. En momenteel denk ik dat mensen inderdaad eerder kiezen voor een item van een gevestigde ontwerper. En hoe doe je dat dan om aan geld te komen? Nou ja, ik werk er nog freelance naast. En uh, voor dit project uh, heb ik zelf een crowdfunding website gebouwd. Um, en door middel daarvan hebben we eigenlijk deze collectie kunnen financieren. Dus je hebt mensen gezocht die het leuk vinden om daar wat geld in te steken? Ja, dat klopt. Ja. En die vonden het leuk. Dus, ja. Uh, ja. En levert dat ook al wat op voor die mensen die erin geïnvesteerd hebben? En voor jou ook bijvoorbeeld? Um, nou ja, ik heb eigenlijk een donatiesysteem bedacht. Dus uh, met vergoedingen. Dus dat varieerde van naamsvermelding op de website... tot uh, de show op uh, gewenste locatie. Uh, en daartussenin allerlei dingen. Uh, en voor mij levert het natuurlijk op dat ik uh, zo kan investeren. En het is gewoon echt nodig om uh, geld uh, te investeren in je label. Anders kom je niet verder. Dus nee. ja, voor mij levert het zeker wat op. Maar, maar ben je ook uit de kosten bijvoorbeeld? Ik ben uit de kosten, ja. Heb je er ook wat aan overgehouden misschien zelfs? Nee, dat niet. Dat dan weer nee, niet? Nee, nee, nee. Dus nee een beetje. Nee. En uh, uiteindelijk hebben we zelfs nog een subsidie mogen ontvangen ook. Dus dat is het ironische aan het hele verhaal. Kijk aan. Um, ja. Maar investeren in jezelf geldt in dit geval wel, wel letterlijk inderdaad. En je hebt gisteravond een show gehad, begrijp ik? Klopt. Sloeg het aan? Ja, het sloeg heel erg aan. Ja, nee, het was echt fantastisch. Een groot succes. Goed, dankjewel. Succes met alles, Esther Meijer. Uh, Cecile, zat jij op de eerste rij daar bij Esther Meijer gisteravond? Nee, nee, nee. Dit was een, uh, een, een klein uh, gebeuren in een bunker. <laughs> daar ben ik, ja. niet, ik was niet eens uitgenodigd. Nee, ze oh. gaat deze week nog showen tijdens de Amsterdam Fashion Week. Donderdag. Dan kom je wel kijken, denk ik. Dan kom ik vast ja. kijken. Ja. <laughs> Is het verhaal wat zij vertelt exemplarisch, zeker voor jonge ontwerpers in Nederland? Ja, het is, het is echt keihard werken voor jonge ontwerpers. Het is, het is heel moeilijk, om, je moet, moet natuurlijk creatief zijn, maar je moet ook heel zakelijk zijn. En dat wordt voor een deel wel geleerd op de modeacademisch, maar de, de realiteit is, is vaak nog harder dan je wordt voorgespiegeld. En wil je echt internationaal doorbreken, zoals Victor en Rolf hebben gedaan, zoals nu Jan Terminio aan het doen is... En, uh bijvoorbeeld uh, Iris van Herpen, dan moet je echt van hele goede huizen komen. Ja. En jarenlang keihard werken, heel veel geluk hebben. Want dat zijn dan die grote namen waar we het dan altijd heel trots over hebben als Nederland. Maar goed, ja. dat is begrijp ik dus echt de voorhoede. En wat erachter komt, die heeft het gewoon heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Want het is, uh, het is vaak. Mensen... Er is zoveel aanbod aan kleding, zoveel aanbod aan goedkope kleding ook. En uh, nou ja, mensen kopen het blijkbaar liever uh, iets voor aan de muur of iets om neer te zetten in hun huis. dan dat ze investeren in, in vernieuwende kleding. En bovendien, als je het nergens kunt kopen, dat is ook vaak het punt. Je moet verkooppunten hebben. Dan, uh, dan kunnen mensen het niet zien en ook niet ontdekken. Zijn er ontwerpers die het loodje hebben gelegd? Ja, in Nederland hebben afgelopen jaar uh, een duo. Uh, Klavers van Engelen is ermee gestopt. En dat is echt doodzonde, want ze maakten zulke mooie dingen. Maar die halen het net niet. En ook de anderen die al jaren bezig zijn, die, die blijven maar buffelen. Ja. En is het dan ook niet zo dat, dat, laten we zeggen, grotere partijen... dat ook wel zien dat het, dat het wel origineel is en bijzonder... en dat die dan een helpende hand toesteken, dat gebeurt dus niet? Nou, die link die, die wordt nog niet zo heel goed gelegd en er is ook zoveel aanbod aan kleding. En uh, mensen die het onderscheid kunnen maken tussen goed en minder goed, die, die zijn er helaas ook nog niet zoveel. Mm. Maar er zou wel een krachtige lobby moeten zijn tussen bedrijfsleven en uh, mode. Dat zou heel veel goed kunnen doen. Is het nou voor de modewereld uh, gewoon een kwestie van nou ja, die crisis maar een beetje uitzitten? Of, of gaan er nog andere dingen, revolutionaire dingen gebeuren? Nou, ik denk dat komt wel. Ja, zo, zo hard uh, als, als het nu gesteld wordt is het natuurlijk niet. Want er is altijd wel ergens een plek op de wereld waar het goed uh, loopt. En naar uh, de ene naar de andere winkel in Sao Paulo uh, steekt de kop op. En in China kan het ook niet gek genoeg. Ja, wij komen wat verder achteraan te zitten bij de shows. En de Chinezen die zitten wat meer vooraan. En zo blijft die bal wel rollen. Ja. Er komen wel wat verschuivingen, maar echt grote revoluties, denk ik niet. Nee. Goed, nou, hij gaat gewoon weer beginnen, de Amsterdam Fashion Week. Uh, jij bent erbij. Hartelijk dank voor het gesprek. Cecile Narings, hoofdredactrice van El. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Gordon. In verband met het starten van de theatertoernee... van Los Angeles The Voices, Because We Believe... Na de breuk met de toppers richtte hij dus die groep LA The Voices op... en daarmee is hij een nieuwe weg ingeslagen. Vanaf deze week staan ze in het theater. En dat alleen al is voor Gordon overwinning, vertelt hij zometeen in zijn radiodagboek. Samen met choreograaf Mark Forno werd er vanmorgen gerepeteerd... in Studio 21 hier op het Mediapark. Het is voor mij uh, na jarenlang uh, weer uh, terugkeer in het theater. Dus dat is sowieso wel anders. En uh, ja, de toppers gingen sowieso anders, daar bereiden we niks voor. <laughs> er is niks aan geloven trouwens. En guys, ik heb geen goede cd, ik moet switchen tussen elke nummer. Geen lamp, geen goede cd, wat een productie! Ik ben hier niet voor de lur, inderdaad. Oké, doe kop, hoor. Klaar. Open je benen, Peter. Open je benen, Peter. De druk ligt niet, uh, niet erg hoog uh, nu. Uh, ik doe dit met vier collega's, vrienden. En uh, dat geeft ook een stukje uh, dat het niet alleen maar op mij rust. Beweging of niet? Dat is een beetje onduidelijk, omdat Golan beweegt ook. En je moet dezelfde dus even de kant doen. De laatste keer dat ik een poging ondernam was 13 jaar geleden. En toen moest ik een dag voor de grote première in Hoofddorp... dat zou ik echt mijn leven nooit meer vergeten... moest ik alles afzeggen vanwege een acute aanval van Reuma. Ja, dat is natuurlijk iets heel, heel, heel, heel tragisch als je dat meemaakt. En uh, dat lag allemaal op mij en ik kon niet omdat ik ziek werd. En dat was traumatisch, omdat ik dacht van ja... al die mensen moeten dus nu naar huis voor, door mij... Ik heb daarna nooit meer uh, gedurfd om het te ondernemen. Ja, nu wel. Dus uh, ja, het is wel een overwinning ook voor mezelf. Hou me vast, blijf Je Jullie doen trick of veilig nog een keer. Hou me vast, blijf veiler bij mij. Oh nee. Hé, doe dat. Hé, doe dat. Mij. Het begint. Het is een Franse geit. <laughs> Ja. Het begin vind ik een beetje rommelig. L.A., dat klinkt heel gek, ben ik begonnen. Uh, het was eigenlijk eerst de bedoeling om een solo-project te starten met vier backing vocals. En uh, nou, de, nou, de audities gehouden, de jongens geweldig. Ik dacht, ja, dat, dat moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon twee stappen terug. Ik moet gewoon niet de sterk Gordon zijn die ik altijd wel blijf en zal zijn voor mensen. Maar in de groep moet ik dat niet zijn. Als we aan het zingen zijn en we treden op, dan zijn we gelijkwaardig. En dat vind ik heel belangrijk. Ik heb helemaal niks te bewijzen aan niemand niet. Het enige aan wie ik uh, verantwoording moet afleggen, dat is aan mezelf. Maar je moet echt niet vergeten, Gordon. luisteren. Ja, we uh, blijven ta. Tatada. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Uh, accent, toen we waren hier. Dat, dat ik keer, zo, erken... nu eindelijk de erkenning voel die ik al die jaren gemist heb. Dat is voor mezelf alleen maar prettig. En, en ik bedoel, daar val ik voor de rest niemand mee lastig. Maar ik vind het wel heel fijn dat mensen nu weer horen hoe goed je kan zingen en. Hoe, en, uh, en, en... Uh, dat al die, die, die, die klote verhalen die mensen over mij vertelden van... hij is onbetrouwbaar en dan komt hij komt niet bij de optredens... en zijn stem is slecht en hij kan niet zingen en dit en zo en zo. Ja, dat is voor mezelf een, een, een enorme boost geweest. Dat ik dacht van, oké, okay, hier, in je face. Hoog, toch? Duidelijk. Gordon in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers terug kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. Het beleid van staatssecretaris Bleker is schadelijk voor de natuur. Kom maar op met u, eens of oneens. Eerst is hier nu Dorald Megens. Radio 1, het NOS journaal.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 Energiebedrijf Delta ziet voorlopig af van een tweede kerncentrale in Zeeland. Vanwege de crisis en de hoge kosten van zo'n centrale was al besloten... dat Delta de plannen in elk geval voor een half jaar uitstelde. Nu is duidelijk dat ze voor zeker twee of drie jaar in de ijskast gaan. De Fiat heeft zeven verdachten van een grote fraudezaak opgepakt. Op veertien plaatsen in de buurt van Nijmegen, Eindhoven en Venlo zijn huizen doorzocht. De verdachten hebben de belastingdienst voor bijna 2 miljoen euro opgelicht... en ook zijn waardevolle spullen en 90.000 euro cash in beslag genomen. En in Westerbork is het oorlogsmonument vernield. Volgens burgemeester Broertjes gaat het mogelijk om koperdieven. Het monument bestaat uit twee sokkels met teksten... en een beeld in de vorm van een twee meter hoge bronzen vlag. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. De natuur verdient beter dan wat staatssecretaris Bleken wil. Dat vinden althans de oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks. Zij presenteren op dit moment een wetsvoorstel om de natuur in Nederland te behouden. Eigenlijk is het alternatief wat wij met drie partijen nu presenteren heel behoudend. We zeggen namelijk: kom alsjeblieft niet aan datgene wat we al hebben. Omdat er een staatssecretaris is die zegt: nee, we kunnen wel wat minder. Wat dramatisch is wat Bleker doet, dat is dat hij afwijkt van dat idee om één aangesloten stuk natuur te maken. Want dat, daardoor bescherm je de natuur echt. Daardoor wordt het ook een, echt een, een deel van Nederland... waar iedereen ook op zit te wachten. De laatste spreker was pvda aanleider Cohen, daarvoor D66-leider Pechtold. Zij vinden dus dat het kabinet een eind maakte aan de bescherming van veel natuurgebieden, dieren en planten. En daarom moeten de plannen van Bleken worden gestopt... en moeten de 700 miljoen euro bezuinigingen worden teruggedraaid. Vinden althans de oppositiepartijen... zijn Blekers natuurplannen onvermijdelijk in tijden van bezuinigingen... of is zijn beleid zo schadelijk voor de natuur, dat die moet worden gestopt. Ik ga erover doorpraten met CDA-Kamerlid Ger Koopmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Koopmans had drie keuzes aan het begin, ja of nee. En uh, daarna gaan we uitgebreid praten over de stelling. U kent het klappen van de zweep intussen. Hier komen ze. De natuur ziet steeds bleker. Nee. Rentmeesterschap is nog steeds een belangrijke waarde voor het CDA. Ja. Over 30 jaar is de Nederlandse natuur nog mooier. Ja. Goed, nou dan die stelling dus. Het beleid van staatssecretaris Bleker is schadelijk voor de natuur. Bent u daar nou mee eens of on mee oneens? Sms dat dan naar 7070. dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. Daar u eens of oneens achterlaten. U mag ook twitteren. Doe het dan met uh, hekje standpunt. Het beleid van staatssecretaris Bleker is schadelijk voor de natuur. Meneer Koopmans, u bent van het CDA. Het zou nee. revolutionair zijn als u nu zou zeggen, ik ben het daar helemaal mee eens. Nee, ik ben het er niet mee eens. En nee. trouwens, als het nodig is, dan uh, hebben wij ook kritiek op onze eigen bewindslieden. Maar in dit geval is dat niet uh, terecht. Nee. Leg eens uit waarom u het niet eens bent met die oppositie. Nou, omdat de ecologische hoofdstructuur, uh, de bestaande natuur... Uh, ook met het beleid van staatssecretaris Bleker en van dit kabinet... Uh, volstrekt uh, gegarandeerd blijft en in stand blijft. Maar goed, het enige wat er gebeurt is dat plannen die in het verleden zijn gemaakt door provincies en door het Rijk, waardoor er extra natuur eh, gecreëerd zou worden, waar nooit het geld voor gereserveerd is, die plannen zijn er, maar het geld is er niet en daar zetten we nu een streep doorheen, en dat om, zijn die... omdat het geld er niet is. Even voor de goede orde zijn dat die zogeheten robuuste verbindingen? Nou, dat is heel verschillend. Er zijn een aantal nieuwe robuuste verbindingszones die heel duur zijn. Bijvoorbeeld zoals in Flevoland. Dan gaat het over het Oostvaarderswold. Een verbinding van 450 miljoen euro. Ja, u hoort het goed. Mm -hmm. 450. Ja, die gaat niet door, omdat daar het geld niet voor gereserveerd is. Op andere plekken zijn er robuuste verbindingszones... waar die verbindingen er al lang waren, ook in de EAS. En die zijn op een aantal plekken zouden die wat uh, breder worden. Nou, dat gaat in sommige uh, plaatsen niet door. En op andere plekken kan dat gewoon doorgaan. Dus wat de oppositie net we worden naar een stukje van, van Pechtold. Die heeft het dan over die EHS, die e wat u zegt. dat is de ecologische hoofdstructuur. Dus dat zijn eigenlijk al die uh, natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Um, hij zegt daar wordt aan getornd. en u zegt dat klopt gewoon niet. Nou, wel voor een aantal nieuwe delen, zoals bijvoorbeeld bij het Oostvaderswold. Maar dat zijn soms hele ingrijpende, dure nieuwe verbindingen... door uh, bijvoorbeeld bestaande wegen, door uh, industrieterreinen worden soms geraakt. Nou, dat zijn plannen die je met elkaar kunt bedenken... als je karrevrachten geld achter in de schuur hebt staan... om die te kunnen uitgeven. Maar dat is nou niet zo. Ik denk dat vanmorgen uh, de fractieleider van GroenLinks, mevrouw Sap... uitdrukkelijk en heel eerlijk ook gezegd heeft... ook wij hebben nu het geld niet beschikbaar en... Uh, ja, dat is zo. Want, um, en want kijk, die ecologische hoofdstructuur, dat is, daar gaan we, zijn we al jaren mee bezig. Dus u zegt eigenlijk, het is een kwestie van even pas op de plaats... en als er dan straks weer ruimte is, dan kijken we daar weer naar. Nee, het zijn twee dingen. Eén, de ecologische hoofdstructuur, uh, dat zijn 620.000 hectare, daar gaan we mee door. Het overgrote deel is aangekocht, wordt beheerd, uh, ziet er prachtig uit. Er is geen enkele uh, bestaande natuur die er nou in Nederland is... die op grond van het beleid van Bleker of zo uh, het slechter gaat krijgen. Maar uh, we gaan op een aantal plekken waar nieuwe natuur uh, bedacht is... die alleen op kaarten staat, maar nogmaals waar het geld niet voor gereserveerd is. Ja, Dat ging al niet door, omdat het geld er niet was. Alleen wij zijn nou zo eerlijk om te zeggen, ja, het gaat ook niet door. Ja. Oppositie zegt dit, is allemaal, uh, dit beleid is schadelijk voor de natuur. Nee, dat beleid is niet schadelijk. Het, het wordt voor een deel ook gebaseerd, begrijp ik... op een conceptwet die uh, staatssecretaris Bleker heeft gepubliceerd... voor gesprekken met maatschappelijke organisaties... waarin ook gesproken wordt over het nieuwe jachtbeleid... en dergelijke soorten bescherming. Ik begrijp dat in de voorstellen van de oppositie... daar nu ook een aantal andere voorstellen staan. Nou, die zullen wij uh, met elkaar bespreken... want er kunnen best verbeteringen uh, aangebracht worden. Mm, maar dat gaat over, uh, laten we zeggen, uh, dingen die hier annex mee zijn. Uh, maar dat gaat niet over de, over de grote lijn, want ik bedoel, ik, ik, ik verwoord nu even. Nou, de, wat groot, de, de grote lijn. Ik heb, het tien, ik heb tien punten gekregen van de oppositie die in dit plan verwerkt zouden zijn. En dat gaat met name over planologische bescherming. Dus zeg maar op kaart te beschermen van bestaande natuur. Dat is nu al geregeld, maar dat willen zij uitbreiden met extra regeltjes. Extra centrale aansturing vanuit de Rijksoverheid. En uh, ik denk nou. dat, je, dat je daar een klein beetje mee op moet passen. Want wij willen juist de provincies veel meer bevoegdheden geven. Maar goed, de oppositie zegt beleid is wel schadelijk voor de natuur en staan daar niet alleen in. Want ik bedoel, kijk, dit is makkelijk, u, u bent van de regering, dus uh, van de regeringspartij, althans. En ja, de oppositie probeert daar natuurlijk gaten in te schieten. Dat snap ik ook allemaal nog wel. Maar die oppositie staat niet alleen. Het Planbureau van de Leefomgeving, overheidsinstantie overigens. Die zegt als de internationale, net als de internationale natuurbeschermingsorganisaties, die zeggen dat die plannen van bleken zeer negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit, voor ecosystemen en voor de economie in Nederland. Nou, het planbureau voor de leefomgeving heeft gezegd... je kunt kiezen uit een aantal uh, scenario's. En één scenario is een doormodderen met de huidige manier van werken. En dat was een scenario wat dus in het verleden betekende... wel plannen maken, maar niet het geld reserveren, dus niks doen. Het tweede is heldere, scherpe keuzes maken. Dat uh, is een absolute verbetering. Dat is het beleid van staatssecretaris Bleker. Drie, wat je ook zou kunnen doen, is extra geld investeren... waardoor de kwaliteit van de natuur een extra impuls krijgt. Dat extra geld is er niet... We leven nu in een periode waarin ook mevrouw Sop van GroenLinks zegt... ja, wij hebben het geld ook niet. Dus ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen toch ongeveer bij... Uh Twee, namelijk uh, kijken naar waar je heel specifiek het beschikbare geld geconcentreerd kunt inzetten. Met name op de Natura 2000-gebieden die internationaal ook terecht onder bescherming staan. Nou, ik denk dat dat de manier is waarop dat we in Nederland mm -hmm. op een heel verantwoorde manier natuurbeleid vorm kunnen geven. En iedereen die zegt, ach, ik zou wel graag een onsje meer willen. Ja, bezuinigingen, dat is nooit leuk. Ik zou ook wel liever hier en daar wat extra geld uitgeven. Nou. Maar uh, dat N gaat zomaar niet. N Nog even de, in, de, in het verlengde wat ik net zei. Die clubs he, die zeggen van uh, de natuur in Nederland blijft stilstaan. Zelfs op sommige punten teruggang. En zij schermen dan ook met, met die cijfers. Slechts 15% van de oorspronkelijke Nederlandse natuur bestaat nog tegenover 50% Europees, zegt Natuurmonumenten. Ja, maar dat is voor een deel natuurlijk volstrekt begrijpelijk. We zijn een klein en druk land met een enorme economische activiteit. En dat in Frankrijk... Of in Duitsland, laten we Frankrijk als voorbeeld pakken, grote gebieden zijn met bergachtige uh, gebieden. ja, daar, daar kun je helemaal niks. Dus daar gebeurt ook niks. Dus dat daar oorspronkelijke natuur ook over 500 jaar nog steeds uh, meer aan de orde is dan in het drukke Nederland, ja, daar heb ik geen planbureau voor nodig. Maar die 15 en 50 dat zijn geen gemiddelde. Laten we zeggen dat je daar dat, dat dan allemaal in meeneemt? Ja, maar ga de rest van Europa eens in. Ga eens naar Hongarije, naar de grote Poestavelden. Ga eens naar andere gebieden. Uh, ik bedoel, Nederland is een delta. Druk, heel intensief uh, beteeld ook uh, door onze boeren. En we hebben daarnaast met 15% denk ik nog een in internationaal gezien, als je kijkt naar de, de karakter van ons landschap. Een gebied waarin we uh, al het mogelijke doen om de natuur uh, betaalbaar op een goede manier uh, overeind te houden. U zei net bij de keuzes: uh, trendmeesterschap is nog steeds een belangrijke waarde voor het CDA. Ik neem aan dat dat ook in die nieuwe plannen allemaal staat, hè, van het strategisch beraad. Ja, dat staat er ja. zeker in. Ja. natuurlijk moet er, eh, Het CDA is een partij wat uh, zal blijven kiezen voor rentmeesterschap, voor duurzaamheid. Maar bij rentmeesterschap behoort natuurlijk ook dat je de portemonnee op orde houdt. En uh, iedereen die zegt, ja, ik wil morgen wel 100 miljoen extra uitgeven. Ja, dat, dat kun je best doen. Maar de, we, we hebben ook zorgen als het gaat over de pgb's, de, de zorg, over het onderwijs, noem maar op. Ja. En we staan morgen niet aan de vooravond van 100 miljoen extra uitgeven. Nee, we staan aan de vooravond van misschien nog een keer 5 miljard of zo bezuinigen. Heeft gezegd, hoe kan het CDA deze plannen verantwoorden... terwijl ze dus staan voor dat rentmeesterschap? Ja, maar ik kijk ook al twee jaar naar de voorstellen van de D66... met betrekking tot de begroting van natuur. En dan komen zij niet met voorstellen om honderden miljoenen... bij de zorg weg te pakken en die natuur naar de natuur te brengen. Daar komen ze niet mee. Nee. nee. En Cohen heeft gezegd... beheer van één groot natuurgebied is juist goedkoper... dan het beheer van allerlei losse gebieden. Ja, nou laat ik zo zeggen, één groot natuurgebied, dat is, zal dan wel een metafoor zijn, want als hij het letterlijk bedoelt, dan zou ik zeggen, kijk nou eens even goed naar de ecologische hoofdstructuur, hoe die in Nederland in elkaar zit, want het is niet één groot gebied, ook niet met de robuuste verbindingszones. Dus, euh, nou ja, het klinkt een beetje populistisch. Um, ik denk dat het van groot belang is dat natuurorganisaties heel goed kijken hoe dat ze op een efficiënte manier de natuurkwaliteit goed op orde kunnen houden. En soms zie ik, uh, of ik zie nogal wat voorbeelden dat natuurorganisaties ook wel kiezen voor heel duur beheer. Maar wil soms naar verschaling van het gebied toe. Dan is het beter. Dat dan, dan kun je onmiddellijk met bulldozers de laag, de bovenlaag eraf halen. Maar je kunt er gewoon tien jaar wachten en daar niks op doen. Nou, organisaties hebben nogal eens een keer de neiging om de bulldozer te laten lopen. Dat is natuurlijk duurder dan gewoon wachten. En wij zeggen dus ook tegen de provincies, kijk samen met natuurbeschermingsorganisaties, met terreinbeheerders, zoals de provinciale landschappen, hoe dat je ook het geld efficiënter uh, kunt, uh, uh, kunt besteden. Door soms ook te kiezen voor minder dure, met name nieuwe natuur. En dat geldt beter te besteden in kwaliteitsverbetering van bestaande natuur. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, er is nu kapitaalvernietiging aan de gang. Er zijn veel boeren ooit uitgekocht, daar is een flink bedrag voor betaald. Veel van die boerengebieden blijven nu ongebruikt... en daardoor kunnen die boeren voor weinig geld dat land weer terugkopen. Dus die, dubbel, die profiteren daar dubbel van. Ja, maar dat klopt niet. Dan zouden die boeren wel lachen, maar dat gebeurt niet. Er is geen kapitaalvernietiging, omdat daar waar er gronden gekocht zijn... en goede regelingen zijn... Uh, dat die gronden, uh, want dat gebeurt heel vaak, dat is de afgelopen twintig jaar altijd gebeurd... dat gronden gekocht worden in gebieden waar die grond beschikbaar is... en daarna geruild wordt naar gebieden waar die uh, nodig is voor die natuur. En als daar dan een boer zit, kan die naar dat andere gebied weer... waar een mooie agrarische ontwikkeling uh, aan de orde is. Dat kan gewoon blijven doorgaan, daar roepen wij provincies ook toe op... Uh, dus daar hoeft op geen enkele wijze sprake te zijn van kapitaal van die nou, En we hebben nog even gebeld met natuurmonumenten, dat zei ik al vanochtend. Die zeggen, uh, er zijn gewoon afspraken gemaakt in Europees verband. Als Nederland zich daar niet aan houdt, dan moet er een boete worden betaald... die vaak hoger is dan het voortzetten van de ontwikkelingen van de ecologische hoofdstructuur. Ja, en staatssecretaris Bleker had eerst het idee die moeten moet maar door de provincies betaald worden daar hebben wij tegen Bleker van gezegd nee, dat vinden wij een rijksverantwoordelijkheid dus uh, uh, wij hebben laten weten dat Nederland moet blijven staan en staatssecretaris Bleker is het er ondertussen ook mee eens, moet blijven staan voor het nakomen van die internationale verplichtingen en dat gaan we dus samen in een goede nieuwe wet samen met de provincies uh, regelen dat er geïnvesteerd blijft worden in die bestaande gebieden, die Natura 2000 gebieden en uh, iedereen moet zich, en daarmee wordt de discussie misschien ook nog duidelijker... de Natura 2000-gebieden die internationaal uh, uh, zeg maar gegarandeerd moeten worden... Ja, dat zijn niet de robuuste verbindingszones, want die zijn er nog niet. Dus nee. dat heeft niks met elkaar te maken. Nee. Integendeel, juist als je kiest voor die Europees beschermwaardige natuur... die Natura 2000-gebieden, zou je moeten zeggen... niet te veel aandacht aan die robuuste verbindingszones. Kies voor, juist voor die Natura 2000-gebieden... bestaande, kwalitatief mooie natuurgebieden in Nederland. Ik lees u nog even een reactie voor, uh, die is uh, neergezet in ons forum, dat, dat is verbonden aan de, aan de site, daar staat de stelling al de hele ochtend op, het beleid van staatssecretaris Bleker is schadelijk voor de natuur. Hier zit iemand, ik ben het ermee eens, het aanleggen van een verbindingsstructuur vermindert de kosten voor beheer en onderhoud en zorgt mede voor een grotere zelfredzaamheid van de Nederlandse natuurgebieden. En dat is uiteindelijk goed voor het welzijn van de mens en dat is ook goed voor de portemonnee. Nou, goede natuur is absoluut goed voor uh, mensen. Dat ben ik met uh, uh, degene die reageert uh, uh, eens. En er zijn ook plekken waarbij er gekozen kan worden voor het beter uh, beheren in één blok van natuurgebieden, maar als natuurorganisaties dat echt zouden willen, dan zou je met elkaar ook nog eens de vraag moeten stellen van hoe komt het dat natuurorganisaties zelf vaak heel versplinterde gebieden hebben, waarbij in het ene gebied natuurmonumenten zitten, in het andere staatsbosbeheer en in het derde het Gelderslandschap. landschap. Dus als deze stelling al waar zou zijn, ik denk dat dat voor sommige gebieden best aan de orde zou kunnen zijn, grotendeels niet, maar dan zou je ook na moeten denken of natuurorganisaties dat zelf niet slim konden doen. Hier is iemand het oneens met de stelling, die zegt dat het mooie is de plantjes en de diertjes die hier volgens links ten koste van iedereen beschermd moeten worden, dat deze volop bij onze oosterburen te bewonderen zijn. Waarom hier 700 miljoen er tegenaan knikkeren als deze over de grens gewoon te zien zijn? Nou ja, het, het, het interessante is allereerst dat het niet heel links is. De SP doet niet mee aan dit uh, voorstel. Dus uh, de linkse samenwerking is op dit gebied alweer even anders. Maar uh, degene die de, de, de, de reageert heeft wel een punt. Uh, laten we eens een voorbeeldje pakken. In Zuid-Limburg hebben we veel geld ge, geïnvesteerd in het behouden van de korenwolf. Terwijl uh, in Duitsland en in delen van Polen met name, daar barst het van die uh, korenwolfjes. In Polen worden ze zelfs gegeten. Nou, de vraag is dus een beetje van hoe slim is het... dat je dat in een uitloper van een leefgebied... je heel erg veel investeert in het behoud van die soort. Nogmaals, ik vind prima dat het daar gebeurd is... Maar uh, je moet niet elke soort ten koste van alles in je eigen land willen houden. Dan omdat je, je dat... hier toevallig in een uitloper zit van dat leefgebied. Dat moet je of dan of Europees uh, zien eigenlijk. En als je dan zo'n korenwolf wil zien, denk, moet je maar naar Polen gaan of naar Duitsland. Nou, ik vind het prachtig dat ze in Zuid-Limburg zijn. Maar op zich het principe uh, dat je niet alles ten koste van alles... ten koste van heel veel geld in Nederland zou moeten willen behouden. Omdat het hier toevallig een keer is voorgekomen. Ja, ik denk dat dat wel nuttig is. En daar komt juist Natura 2000, dat Europese plan ook vandaan omdat je uh, uh, in Europa daar uh, afspraken over maakt met elkaar. Ja. En u zegt ook, daar houden we de staatssecretaris aan. Daar mag hij in ieder geval niet van afwijken. Dat, uh, dat hebt u eerder al geroepen. Uh, ja, we gaan, dat is belangrijk. Ja, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U luistert mee, dan kom ik zo meteen ja. graag bij u terug. Stelling dus, het beleid van staatssecretaris bleker is schadelijk voor de natuur. Daar is nu door uh, ruim 1600 mensen op gestemd. 67% is het eens, 33% is het oneens. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, met wie? U spreekt met Arend van Weijen. Ik wou graag even reageren op de stelling. Ik wou zeggen, ik ben het oneens met de stelling. Ik vind namelijk dat uh, ons beleid van de staatssecretaris... niet schadelijk is uh, voor de natuur. Ik vind zijn beleid praktisch en realistisch. In een tijd van bezuinigingen zal ook de natuur aan bezuinigingen niet ontkomen. En we hebben in Nederland heel veel natuur. Bos en Heide... En water. Ik denk als we die zaken keurig en netjes onderhouden zoals het behoort... dan hebben we voorlopig uh, onze centjes wel hard nodig... in plaats van nog steeds meer natuur te creëren. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Ja, u spreekt met uh, Frank Smit uit uh, sint Rode. Ik uh, vind uh, dat uh, Bleker uh, op een rancuneuze manier aan het afrekenen is... met uh, natuurbescherming, want... Als je nou die bezuiniging bekijkt van 70%, meer zelfs, dan is er geen begrotingspost op de rekening die zoveel moet inleveren. Meer dan 700 miljoen. De heer Bleker en de heer Koopmans en vele andere CDA-kamerleden, ja, die komen nu eenmaal uit de agrarische en de jagerswereld. En natuurlijk voor hun gewoon een belemmering voor agrarische en economische u, u denkt dat ze uh, de jagers, en, en met name ook de boeren, uh, te veel uh, de hand boven het hoofd houden? Ja, en, en Bleker heeft ook niet van niets gezegd dat ook al waren de bezuinigingen niet nodig geweest, dan had ik ze toch doorgevoerd. Want uh, ik heb niets met deze elitaire natuur. Ja, voor uh, Bleker zijn weilanden en, en ponyweiden met koeien en ponies erop, dat, dat is natuur. Of, of op bietenvelden. Ja. En, en ik vind Bleker zeer geschikt voor de landbouw. Maar voor de natuurbescherming is het een ware ramp. Goed, en, we uh... gaan dat zo meteen voorleggen aan, aan de heer Koopmans. Stam.nl, goedemiddag. Met Knoppert uit Sassenheim. Ik ben het oneens met de stelling. Ik ben het eens met meneer Bleker. Uh, wij wonen in de Bollestreek. Daar is al heel veel land opgekocht van bollenkwekers voor heel veel geld. Die mensen betaalden gewoon belasting en polderlasten. Dat is nu natuur geworden tussen Katwijk en uh, Wassenaar. Uh, daar, daar rijdt een meneer met een uh, landrover rond om het te beheren. Dat kost heel veel geld. Cultuurgrond is ook natuur. Daar nestelen veel meer vogels dan uh, in, uh, in die nieuwe natuur die we gecreëerd hebben. Ten tweede zie ik overal uh, hooglands, uh, hooglands vee en uh, koningspaarden... Uh, ...damherten in het Amsterdams Duinwatergebied... ...die zo ontzettend veel uh, voorkomen... ...dat ze allemaal op de openbare weg lopen. Dat kost allemaal klauwen met geld. Dat is namaaknatuur ja. creëren. Duidelijk. U, u, u zegt... Uh, um, uh, ...ik ben het met die stelling uh, oneens. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Ik ben het met de stelling helemaal eens. We een beetje weer in de evenwicht trekken. Uh, ik denk dat ik ben niet, ben niet van plan om in te gaan op allerlei argumenten die de heer Koopman aanvoert. Want dat is, uh, dan word je dan laat ik me verlagen tot dezelfde eenzijdige belichting. Het feit is dat uh, er al heel veel geld geïnvesteerd is in die hoog, uh, hoe is dat? Economische ja. Nou, dat gaat dan allemaal verloren. En bovendien is het zo kortzichtig omdat uh, het hele beleid erop gericht is om overal aan te maken. En als eenmaal asfalt is, kan je dat niet terugdraaien. Duidelijk, dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Gerard Thijs in Deventer. Ik wil even <coughs> zeggen dat ik ben het uh, oneens met de stelling die uh, dat beleid van bleek, dus zeker geen aantasting uh, van, uh, van het natuurlijk geheel. ...wie van zeg maar, door Nederland heen reist en, en dat zeg maar twintig jaar geleden deed en die dat nu, nu doet... ...dan kom je tegen dat je van Noord-Groningen naar, naar Zuid-Limburg gaat overal... ...en nergens kom je in de grote natuurlijke projecten tegen. Het is allemaal man-made. En ik vind het wel dapper van Bleker dat hij zeg maar, eindelijk eens een keertje... Zeg maar, ...dit beleid zeg maar, van half maar uitbreiding, eh, dat hij dat doorbreekt... Ja. Want je kunt de, zeg maar de, de toekomstige generatie ook niet opzadelen met eindeloos veel beheers- en onderhoudskosten. Daar zitten gewoon grenzen aan. En ik vind het dapper dat deze staatssecretaris daar eens een keertje een duidelijke lijn in trekt. Dank u wel, stampen.nl. Goedemiddag. Ja, met Mick Hendricks uit Heel Vaar een Goeiedag. Dag. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind het beleid van Bleker dat vind ik echt een ramp voor, voor Nederland. Ik ben blij dat ik in Brabant woon, waar provinciale staten ook zijn nota, zijn beleid niet aangenomen heeft. Dus echt nee heeft gezegd tegen het voorgenomen beleid van Bleker. Ik vind het kapitaalsvernietiging, want natuur is gewoon lange termijn denken. Er is al 20, 30 jaar behoorlijk geïnvesteerd in het aankopen van gronden en het inrichten van gronden. En wanneer je daar nu een, een halt aan toeroept, zoals hij doet, dan betekent het in feite dat je ook nog eens een hoop uh, ja, zeg maar achteruit ploegt qua natuur. Ja. En de heer Koopmans die, um, uh, laat het voorkomen alsof er allemaal niets aan de hand is. Nou, er wordt meer dan twee derde bezuinigd op het um, uh, budget voor natuur. Als het allemaal zo was zoals hij het zou zeggen... dan denk ik dat er niet zoveel kritiek vanuit allerlei instanties... en vanuit de provincies nou. uh, zou zijn. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met daar in Meppel. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat het natuurhobbyisme is doorgeschoten. En nu er bezuinigd moet worden dat ze best een stapje terug kunnen. Ik vind dus het beleid van de staatssecretaris realistisch en verstandig... En daarbij boerenland is ook natuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Pe Wim Peters. Dag. Uh, met Wim Peters uit Gossel. Zeg, ik heb een, nog een heel ander plan. Ik, ik, ik, heb, ik heb een plan voor die hele vruchtbare natuurgebieden... net als en, uh, en uh, uh, uh, in de Vleverpolder. Ja. om die om te vormen in bi biologische boerderijen die open zijn... met mooie fietspaden door, dan krijg je het Oud-Hollandse landschap weer terug... En dan uh, kun je de dierenaantal goed beheersen. En, ik, ik, en dat brengt nog biologische producten op. En, en, en, en dan, uh, dat is ook niet zo schadelijk voor de maatschappij. En, ja. en die dieren uh, maar ongewild laten doortelen en dat ze veel te veel zijn. Dat is ook schadelijk voor, ja, voor, ja. De, voor de natuur. Ik, hier. ik zou zeggen, zet het even op de mail naar Bleken, want die is daar vast in geïnteresseerd. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Met Rob Jansen van Dag Rob. Hoi. Ja, ik wil even reageren. Ik ben, ja, ik ben wel een fan van Bleker. En die pak eindelijk die, die groene maffia een keertje aan, want uh, bij ons in baarden willen ze ook 600 hectare natuur maken en ook de polen onder water zetten. Ja, ja, de, ja wat dat betreft zijn ze natuurlijk, uh, ja, ben ik blij met, met zijn maatregelen en, en uh, uiteindelijk uh, bij, ons op de, bij ons op de werf, joh, we hebben ook uh, vleermuizen, ik bedoel, we doen er niks aan. En, en, Laat de natuur ze gewoon gaan. En ik vond wel grappig wat die ene man had het over die Schotse Hooglanders. Ja. Hey, die worden allemaal geleased. Ja. En dan hebben ze het over het Hollands landschap. Er lopen Schotse en, en Engelse <laughs> schapen. Ik, ik, nee, ze, zijn, ze sporen gewoon niet. Ja, prima, prima, dus, maar, prima, je vindt prima als een koeien lopen, maar wel gewoon van eigen bodem. Ja, Hollands. Ja. Hollands. Ja, Hollandse hollands, hollands, hollands, hollands, hollands, hollands, koeien. Hollandse hollands, huisdieren Daar praat je dan over ja. maar niet. Schotsho die worden geliefd trouwens. Ja, dat, dat, wist, dat wist ik niet. Ik... Nee, maar dat, dat hoor je natuurlijk niet van die groene rakkers. <laughs> ik ga er nee. ook eens naar kijken. Het lijkt me ook wel leuk voor mij, maar het balkon zo'n schots, hooglanden eh, Dank je voor bellen trouwens. En dat zeggen we tegen iedereen. Overigens, iedereen is zeer deskundig, moet ik zeggen. Ja. Gerr Koopmans heeft meegeluisterd, uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Uh, wat vond u van de reacties? Nou ja, inderdaad, een hele grote betrokkenheid. Ik vond opvallend dat er uh, veel mensen waren die ook moeite hadden met, laten we maar even een beetje de namaak- en tekentafel-natuur hadden. Een beetje wat van buiten komt, wat anderen gaan vertellen, wat er in hun regio moest gebeuren. En daarom uh, uh, denk ik ook dat het goed is dat men een beetje oplet bij de plannen die nu van links gepresenteerd worden. Want daarin wordt alleen maar vanuit het Rijk bepaald wat er in die regio's moet gebeuren. Dat ja. lijkt me geen uh, goed idee. Voor het overige interessant ik wou, was Ik dat wou zeggen, want, dat... u bent wel echt een politicus, u haalt er even die positieve punten uit. Want er waren ook mensen die wel degelijk kritiek hadden. Ze zeggen: de partij uh, CDA ja, dat... laat weer zien dat ze aan de kant van de boeren staan. 700 miljoen, dat is niet in verhouding als je kijkt naar andere bezuinigingen. Nou ja, dat nou, soort die 700 miljoen die klopt. Alleen er zijn mensen die er vertalen dat 70% van het budget gekort wordt. En dat is een. Wordt ook soms een natuurorganisatie gezegd. En dat is gewoon niet waar. Voor de komende periode was 4,2 miljard nodig. Komt er 3,5 miljard uh, voor de EAS. En dat is echt onvoorstelbaar veel geld. Uh, de EAS is ooit bedacht terwijl die 2 miljard zou kosten. 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. We hebben er ongeveer 13 al ingestopt. Eigenlijk zou je er bijna een enquête op moeten houden. Maar nogmaals, wij zijn blij dat dat geld erin gestoken is. Alleen nu voor de komende periode zeggen we... een nou. klein beetje pas op de plaats. Zeg, u u bent nu voor een uh, parlementaire enquête... van de investering in de natuur? Nee, want oh. ik, uh, okay. nee, maar als je kijkt naar de, de overschrijdingen op de EAS... die ja. zijn veel groter dan op de Betuwe-Route of op de ASL. Daar praat niemand over. Nee, dat zijn elke keer bewuste keuzes geweest. En dat is ook niet erg. Wat uh, uh, ook nog van belang is, mensen zeggen dan... ja, het CDA is van de boeren en zo, en dan noemen ze mijn naam ook. Ik heb zelf 25 jaar geleden uh, als jonge boer de EAS mee aangewezen. Zelf in gebieden geweest, samen met natuurbeschermers... samen met ambtenaren hebben tegen boeren gezegd... hier komt de EAS... En uh, die kant die kennen wij heel erg goed. Alleen we hebben daarna gezien dat soms zonder dat er geld beschikbaar was, en dat is dan 15 jaar later gebeurd... dat er extra gebieden zijn aangewezen. En dat is een fout geweest. en Daar hebben wij altijd als CDA van gezegd. Mm. Nou, let daarmee op, moet je dat wel doen. En nu er echt uh, duidelijk is dat er minder geld beschikbaar ja. is... door de eurocrisis en de bankencrisis, zeggen wij... ben nou eerlijk tegen de ja. mensen. Doe wat je kunt betalen. En wat je niet kunt betalen, moet je eerlijk over zijn. Dank u wel voor uw bijdrage aan Stam.nl. Geel Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA. Gaat die alternatieven van de linkse partij ook nog even bekijken, heeft hij gezegd. En ik kijk naar onze site. 1800 152 mensen gestemd, 66% eens met de stelling, 34% oneens. Thijs, met de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, jouw collega Jacobine Geel is soms de gast. Zij uh, was even in dienst van CDA, althans heeft een rapport geschreven voor die partij. We gaan met haar praten of ze nou eindelijk lid wordt, want dat was ze nog niet. Nee. Uh, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Jan Eikenboom voor Nieuwsuur was in Syrië. We gaan praten over hoe die het daar heeft gehad. En Han Pekel, Donald Duck expert, komt over 60 jaar Donald Duck.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 Dit is Radio 1.